...broeders en zusters. Wie verlost zijn volk? Zie! Ik verlos mijn volk. En er is niemand anders die het volk verlost dan Yahweh. En hoe die het doet... ...dat kunnen we leren. En waar Yeshua uit de sprake gaat komen... ...om uiteindelijk... ...de prijs te betalen... ...dat die verzoening tot stand gebracht kan worden... ...is natuurlijk het evangelie... ...wat we met elkaar geleerd hebben... ...door de loop der jaren... Zie, is het thema van deze prediking vanmorgen. Ik verlos mijn volk. Ik hoop dat u alleen al deze zin onthoudt. Zie, ik verlos mijn volk. We doen het vandaag vanuit Zacharia. En dat komt, we zitten in de maand Kislev. Vanavond begint de eerste Kislev. Begint dus ook weer de nieuwe maand. Dan gaat u de sikkel zien vannacht. Die helemaal laag. Kunt u de sikkel net boven de horizon uitzien komen als u een wolkenloos uh, avond hebt. Zachariah 7, vers 1 tot en met 3. In het vierde jaar van koning Darius, op de vierde van de negende maand, maand Kislev is de negende maand, kwam het woord van Yahweh tot Zacharia. Zacharia betekent Yahweh heeft herinnerd. Ja, hij herinnert zich altijd. Zeker wat hij gesproken heeft. Want wat hij ooit gezegd heeft, zal hij niet omkeren. Hij is ook trouw aan zijn verbond. Hij is barmhartig, genadig, goede dieren, trouw, gaarne vergevend. Allemaal karaktereigenschappen van onze God. En omdat hij zo getrouw is, bevestigt hij zijn woord wat hij ooit gesproken heeft. Daarom is het ook een vreugde voor het volk van God, u en ik. Dat we op grond van het woord mogen zeggen. Zo heeft de Heer gesproken. En of het nou duister is. Of storm. Of wind. Of hoge zeeën in je leven. We weten wat de uitkomst is. Daarom is inderdaad het getuigenis van onze zuster Pauline. Een fijn getuigenis. Van een geloofsvrouw. Ondanks in je gevoelservaring de weg naar beneden toe. Uiteindelijk in de alle lof voor onze Abba spreken. Broeder en zuster. De negende maand. Daar zitten we in. Kislef. Het woord van Abba Yahweh komt tot Zacharias. Wie is dat? Profeet Zacharia is een tijdgenoot... als je ze op volgorde in de boeken van het Tijde Testament ziet... van Hagai. Hagai, Zacharia, Malachi. De drie kleine eindtijdprofeten. Zacharia is een tijdgenoot van Hagai... met wie hij een tijd lang heeft samengewerkt. In welke periode... Zachariah die treedt op als een profeet van het jaar 520 tot 518. Als dan Malachi komt, die spreekt dan door tot het jaar 400. En vanaf 400 tot aan de begin van ons Nieuwe Testament is 400 jaar. In die 400 jaar is er geen profeet meer die spreekt. Is het stil. God spreekt niet meer door zijn profeten. Wie was de eerste profeet die we optrok in de naam van Yahweh? Je hebt hem bijna hoor. Johannes de Doper. De Elia die komen zou. En als je het geloven wilt, staat er geschreven door de heer Yeshua: Hij is de Elia die komen zou. Dus Johannes de Doper wordt de Elia genoemd die komen zou. Dat is dan de profeet waar ons Nieuwe Testament mee gaat beginnen. Zachariah die treedt op als profeet tot en met 518. Het jaar 520 is bijna 20 jaar geleden dat de eerste groepen Joodse ballingen uit Babel zijn teruggekeerd. Zie je dat? Het is 20 jaar geleden dat ze uit Babel zijn teruggekeerd. En waarvoor kwamen ze terug uit Babel? Wat gingen ze het eerste doen die eerst uitgetrokken waren, weet u het nog? Jeruzalem herstellen, de muur bouwen tempel bouwen. Er is maar één ding wat belangrijk is voor het Joodse volk. De tempel van Yahweh moet weer opgericht worden. De plaats van aanbidding. De plaats waar vader heeft gezegd, daar zal ik wonen. Ik zal te midden van mijn volk wonen. He? Dat is even de omlijsting van de aanvang. Zachariah 7 vers 2 begint als volgt. Betel had Sarezer en regen Melek met zijn mannen gezonden om de gunst van Yahweh te zoeken. Even een vraag voor u. Zoeken wij wel eens de gunst van Yahweh? Het is natuurlijk wel een beetje een, een bijbelse uitdrukking. Maar kunt u een plaats in uw eigen leven? Wie zoekt regelmatig de gunst van Yahweh? Zijn het er maar drie? Vier? Wie zoekt er nog? Oh, Oké, okay. wil je opletten? Elke dag. Elke dag. Goed zo, zuster. U krijgt een tien. Elke dag hebben we de gunst van Yahweh nodig... Dus hier staat eenvoudig. Bethel, Bethel is een plaats, inwoners. Dus het gaat niet over de stad, het gaat over, natuurlijk over de inwoners van Bethel. De inwoners van Bethel hadden Sarezer en Regemelek met zijn mannen gezonden om de gunst van Yahweh te zoeken. En om te vragen aan de priesters, want als je Yahweh zoekt, kom je met zijn priesters in aanraking, ja toch? Je komt met de priesters in de tempel in aanraking. Over het algemeen moet je eens een offer brengen... om voor het aangezicht van Yahweh te kunnen verschijnen. Die hele bediening vindt plaats rondom de tabernakel... en wordt uitgevoerd door de priester. En eenmaal per jaar gaat de hoge priester... die helemaal symbool staat voor onze Heer Yeshua... die gaat het allerheiligste in op Grote Verzoendag... zoals onze Heer Yeshua naar de hemel gevaren is. En ik denk dat we nog een hele bijzondere Grote Verzoendag gaan ervaren... Maar in wezen volvoert hij al een werk wat gebaseerd is op zijn eigen offer. Hij is niet met vreemd bloed van stieren en bokken ingegaan... maar hij is met zijn eigen bloed voor eens en altijd ingegaan in het hemels heiligdom. Het is het toppunt van de bediening van onze heer Yeshua... want ook hem is alle macht gegeven door zijn vader... in hemel en op aarde. Wie heeft alle macht in hemel en op aarde? Yeshua, onze Messias. En hij gaat komen... En hij zal die macht uitoefenen onder gezag van zijn vader. Hij is de eerstgeborene, hij is de oudste, hij is de erfgenaam van alles. En het wonderlijk is, wij zijn door het geloven in Yeshua deel van hem geworden. We mogen zelfs als zijn lichaam functioneren. Als Yeshua spreekt in deze dagen, mogen wij spreken. Zo spreekt de Heer. Daarom is het goed dat je het woord van God goed kent... En de getuigenissen van Yeshua en de discipelen, opdat je vrijmoedig zal kunnen getuigen over de woorden van je Heer. Dan kan je zeggen, zo spreekt de Heer. Ze gingen om de gunst van Yahweh te zoeken. En om te vragen aan de priesters, die tot het huis van Yahweh behoorden, en aan de profeten, moet ik in de vijfde maand wenen en vasten. Hè, dat klinkt nou weer niet leuk, vindt je ook niet? Zoals ik dit nu reeds zoveel jaren gedaan heb. Als je het zomaar leest, dan denk je: ja, waar je die man het nou toch over? He, hoe vaak lees je nou Zachariah 7, vers 2 en 3? Moet ik nou, moet ik nou, moet ik dit ook al? Moet ik nou op de vijfde maand wenen en vasten? Dat is puur verdriet. Dat jij eigen afzonder, wenen, berouw hebben, spijt hebben. Moet ik dat nou doen? Het schijnt wel een gewoonte te zijn. Het schijnt te moeten. Moet ik in de vijfde maand nou wenen en vasten... zoals ik dit nu reeds zoveel jaren gedaan heb? Hoe lang denkt u dat hij al geweend en gevast heeft? Ze zijn uit Babel gekomen. Ze hebben 70 jaar onder Babel geleefd. En ze zijn hè, op het punt om naar buiten toe te komen... om vrij te komen, Jeruzalem te bouwen. Moeten we nou door blijven gaan met wenen en met vasten... Of moet dat anders gaan worden? Moet u luisteren. In Zachariah hoofdstuk 8. Daar gaan we gaan even een hoofdstuk verder kijken. Vers 19 staat geschreven. Zo zegt Yahweh der Heerscharen. Het vaste der vierde, vijfde, zevende en tiende maand. Zal voor het huis van Juda. Worden tot vrolijkheid. Tot vreugde. Ja, tot blije feesten. Want... Heb dan de waarheid en de vrede lief. Halleluja. We hebben niet zomaar lol onder elkaar. Als we eh, blijdschap hebben en vreugde en we kunnen dansen met elkaar. Dat is altijd gegrond op het woord van God. Hij zegt het vasten van de vierde, de vijfde, de zevende en de tiende man. Waar staat dat nou in de Bijbel dat je dat moet doen? Helemaal nergens. Is gewoon een traditie in Israël op grond van de ervaring die ze gemaakt hebben, is in de traditie opgebouwd. Maar je kan van traditie toch wel een heleboel dingen leren. Het vasten van de vierde, vijfde, zevende en de tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vrolijkheid en vreugde. Ze zullen niet voor niets geweend hebben en gevast hebben. Amen. Het volk was duidelijk overtuigd dat ze in Babel zaten, niet omdat ze koekjes gestolen hadden. Maar ze hebben een, een goddeloos leven geleid. En uiteindelijk was de maat vol voor Arba Yahweh. En hij heeft het door de profeten over laten verkondigen. Als je zo doorgaat, zegt hij, zal ik de heidenen over je sturen. En dadelijk zullen we wel zien wie dat echt gedaan heeft. De vierde, de vijfde, de zevende en de tiende maand is puur traditie in Israël. Maar niet verkeerd. Tradities zijn niet altijd fout. Vers 4, toen kwam het woord van Yahweh de Heerscharen tot mij, zegt de profeet Zachariah. He, toen die uitspraak was gedaan, hij zegt, toen kwam het woord van Yahweh tot mij. Zachariah zegt tot al het volk des lands en tot de priesters... wanneer gij in de vijfde en de zevende maand hebt gevast en geklaagd... want ze doen het nog steeds... Nu al 70 jaren lang, hun hele periode in Babel hebben ze gevast en geweend. En niet omdat het moest, maar omdat het een nood was in het hart. Hebt gij dan inderdaad voor mij gevast? Vraagteken, hè? heel belangrijk. Dus ze hebben 70 jaar lang gevast en geweend. En door de profeet wordt gevraagd. Hebt gij dan inderdaad voor mij gevast? Maar de profeet spreekt namens Abba Yahweh. Dus dat volk heeft geweend en gevast. En ze zeggen, we hebben voor u gevast. En vader zegt, heb je dan voor mij gevast? Wilt u er goed over nadenken? Ook als wij onze periode hebben van vasten en bidden... ...of grote verzoendag... ...voor wie vast je nou? Vast je nou voor Abba Yahweh... Ja, maar dan doe precies wat de wet zegt. We vasten voor hem. Wat heeft vader nou aan het feit dat u zit te vasten? Denk erover na. Wij vasten niet voor Abba Yahweh. Wij vasten voor onszelf. Om je te onthouden van bepaalde genoegens. Omdat je toegewijd kan zijn voor gebed. Om voor zijn aangezicht te komen. En te beseffen dat we in onze eigen natuur helemaal geen rechten hebben. Niks. We hebben geen millimeter om tegen vader te zeggen vader... Nou ben ik toch wel ver genoeg om bij u voor de troon iets te vragen. Dat is er helemaal niet. Het is pure genade. Alleen op grond van wat Yeshua tot stand gebracht heeft... mogen we in zijn naam voor de troon komen... in alle ootmoed die we maar kunnen opbrengen. Hebben we nou zo lang gevast en geklaagd? Nu al 70 jaar lang. Hebt Gij dan inderdaad voor mij gevast, zegt vader door de profeet... En wanneer gij nou eet en drinkt, zegt hij tegen die mannen, eet en drinkt ga je dan niet voor uzelf? Dus als we vasten, doen we dat dan voor vader? En als we eten, doen we het voor onszelf? Nee, zowel het vasten als het eten doen we voor onszelf. Om ons of te voeden met eten, of wij buigen ons neer, omdat we beseffen dat het hart noodzakelijk is. Hij zegt duidelijk, wanneer ga je dan eet en drinkt... ...broeders en zusters? eet en drinkt ga je dan niet voor uzelf? Ja, natuurlijk. Wij eten en drinken niet voor vader. Maar ook ons vasten en wenen doen we niet voor vader. Eten en drinken doen we voor onszelf... ...en vasten en bidden doen we ook voor onszelf... ...om in de juiste houding tegenover vader te komen. En we weten, dank God... Dat hij barmhartig, genade, goede tieren en trouwens en tot hij gaarne vergeeft. Anders zou het geen zin hebben om een gebed tot vader te richten en hem te bidden om vergeving. Om te smeken en om onze weengeklacht voor zijn aangezicht te brengen. Omdat we zoveel spijt hebben van onze verkeerde daden. Dat is gewoon onze houding tegenover God. Vindt u dat niet heerlijk om eerlijk nederig te zijn voor God? Het wonderlijke is als we een werkelijke nederigheid hebben voor vader. Hebben we het ook voor de zoon? En hebben we het ook voor de broeders en zusters. Dan zijn we altijd bereid te buigen en te dienen. Want als we elkaar dienen, dienen we onze Heer Yeshua. En als we onze Heer Yeshua dienen, dan dienen we zijn vader. Want Yeshua, elk woord wat hij gesproken heeft, kwam niet van hemzelf. Maar hij sprak wat hij van vader hoorde. Als we Yeshua horen spreken, dan horen we zijn vader spreken. Mooi is dat, hè? Als we de woorden van Yeshua horen... dan zullen we buigen voor dat woord wat hij spreekt. Dat is aanbidden. Aanbidden is buigen. Hij spreekt de woorden van zijn vader. Elk woord wat hij spreekt... hij is alle aanbidding waard. Dat woord wat hij spreekt... dat spreekt namens zijn vader. We gaan verder. Zacharia 7, vers 4. Ging het niet zo... met de woorden... ...welke Yahweh door de vroegere profeten heeft uitgeroepen... ...toen Jeruzalem met de steden rondomheen nog bewoond was en rust had... ...en het zuiden en de laagte nog bewoond waren... ...het is een beetje een moeilijke zin om te volgen, hè? Nog maar een keer. Ging het nou niet zo? Wat? Ja. Met de woorden van Yahweh... ...die die sprak door de profeten in die voorgaande jaren... Want die profeten hebben heel wat gesproken tegen dat volk van Israël. En profeten spreken alleen maar als het volk van de weg afgaat. Ik kan me nog goed herinneren we het vroeger dachten. Ik ben benieuwd wat de profeet gaat zeggen. In welke samenkomst dan ook. Want er waren mannen die waren aangewezen als profeet. En die zeiden, zo spreekt de heer mijn lieve kinderen. Ik heb u gezien. Het zal u goed gaan. U zal een voorspoedig leven hebben. En dat spraken ze rechtstreeks in je gezicht. Ik denk, zo zeg ik, ik goed leven. Maar er is heel wat afgeprofeteerd wat geen profetische woorden van God waren. Het gaat erom, de woorden van Yahweh, die door de vroegere profeten heeft uitgeroepen, dat waren altijd mannen die het volk terugriepen om naar Torah getrouwd te worden. Er is nog nooit een profeet opgestaan in de hele oude testament, die tegen het Israëlische volk heeft gezegd, wat zijn jullie goed, het zou je goed gaan. Nee, het goed gaan en de zegenrijke ontvangst van Vader had te maken met een getrouw leven in zijn koninkrijk. En in zijn koninkrijk heerst Torah. Dat is gewoon de wet van het koninkrijk van God. Het is een vreugde om daarna te leven. Jeruzalem met de steden en rondomheen waren nog bewoond en er was rust had. Het zuiden en de laagte waren nog bewoond. Dus eigenlijk twee stammenrijk, tien stammenrijk alles leeft. ...in die periode, waar hij naar terugkijkt. Ook tot Zachariah is het woord van Yahweh gekomen. Even tussen haakjes erbij gezet, staat zo wel in de schrift. Ook tot Zachariah is dat woord van Yahweh gekomen. En welk woord was dat? Er staat, zo zegt Yahweh de Heerschare... ...spreek eerlijk recht. Bewijst elkander liefde en barmhartigheid. Nou, is dat Torah of niet? Kern van Torah is de liefde... Liefde tot vader en liefde tot onze naaste. Dat is de basis. En wat zegt die profeet te midden van dat volk? Eerlijkheid en recht, zo moet je spreken. Liefde en barmhartigheid, moet je elkaar bewijzen. Je zou nooit meer ruzie hebben, denk ik, in de gemeente, dat denk je ook niet. Als we zo met elkaar omgaan, en wij doen dat gelukkig hier, we hebben die problemen niet... Maar we doen het gewoon met elkaar. Hè? Dan kun je liefdevol en barmhartig samen zijn. Daarvoor zit je ook elke sabbat bij elkaar. Ik ben blij als je Piet, Marie, Jan, Kees, Klaas, Nelly, Als je ze weer ziet, het fijn dat je er bent. Want we zijn hier samen in de naam van Abba Yahweh. En in de naam van Yeshua. Waarom? Omdat hij gezegd heeft, mijn heilige sabbat zul je apart zetten. Want het is mijn heilige dag. En het is een teken tussen hem, vader en mij. Opdat ik en u zou weten dat hij onze God is. Iemand die het presteert om te zeggen, kijk maar met je Sabbat, ik hoef het niet. Die wijst vader af. Vader zegt, het is een teken tussen jou en mij. Omdat je weet dat ik je God ben. Dus de mensen die Sabbat vieren, hebben duidelijk in de gaten dat het onderhouden van de Sabbat. Heeft te maken met de relatie met vader. Je kan dadelijk tegen van: zeggen, ja, maar ik, heb, ik heb u toch gekend, ik heb altijd geluisterd naar u. Hij zegt: ik ken je helemaal niet. Wetteloze, Torahloze. Lieve mensen, een vreugde. Liefde en barmhartigheid eerlijk en recht zullen bewandelen in het aangezicht van Abba Yahweh de Heerscharen. Hij zegt, verdrukt weduwe nog wees. Let op hoe je je gedraagt ten opzichte van de weduwe en de wees onder ons. Met de bijwoners nog de armen. Nou, bijwoners hebben we genoeg, maar ademen niet geloof ik tegenwoordig meer. Hè? Maar nogthans, hij wordt genoemd. beraamt niet in uw hart elkaars Onheil. Bedenk niet bij jezelf... wanneer kan ik die Willem naar als een zo verkopen? Of Piet of Marie? Nou, die vraag ik nooit meer op de koffie. Bekijk je dat maar. Maar we zijn broeders en zusters. Maar een kleinigheidje, hè? Beraam niet in uw hart elkaars onheil. Nee, beraam in je hart elkaars heil. En als je een broeder of een zuster een zijweg ziet bewandelen... denk je, hé, hey, kan ik je helpen, broer? Ja? Maar, broeder en zuster, in de tijd van deze profeet Zachariah, zij weigerden te luisteren. Zetten we onze eigen naam erbij? Zij zetten hun schouders er dwars tegenin. Zij stopten hun oren om het niet te horen. Geen sma, horen en doen. Nee, niet eens sma, niet eens horen. Nee, ze willen het gewoon niet doen. Wat een vreugde was het voor ons. Toen we begonnen te beseffen dat deze woorden van Torah gewoon voor ieder mens gelden. Alleen je had er vroeger nog nooit van gehoord. Op de dag dat je begon te beseffen dat jouw gedrag gekoppeld moest zijn aan de woorden van Abba Yahweh. Pats, je ging de Sabbat vieren. Je gaat de feesten vieren. Je gaat het als een vreugde ervaren. In het begin snapte je er nog niks van. Maar je gaat zoeken. Je gaat elkaar ontmoeten. Nee, het gaat nog verder. Hun hart... Maakte zij als diamant. Waarom? Om niet te horen naar de onderwijzing. Onderwijzing is Torah, weet u nog? Als je zegt je moet uh, gehoorzaam zijn aan Torah, betekent Torah de onderwijzing van onze hemelse vader. Dus in wezen staat daar gewoon Torah. Ze wilden dus niet horen naar de Torah, oftewel de onderwijzing... Dat zijn de woorden die Yahweh de Heerschare door zijn geest en door de dienst van de vroegere profeten had doen overbrengen. Ze hadden van de profeten geleerd hoe vader dacht over hun levenswijze. Daarop kwam er grote toren van Yahweh de heerschare. Hij was het moe om verder te gaan en dat volk op te roepen tot inkeer. Want ze keerden zich niet in. Want ze hadden willens en wetens hun harten verhard. Daarop kwam er grote toren. Ik denk als je zo'n woord leest... dat je eigenlijk moet stoppen op het moment dat je dit leest. Dat je je afvraagt, grote toren. Wie zegt dat nou? Ja, onze schepper. Hebt hij het dan over Willem? Nou, hij is in grote toren. Gelijk hij riep, vader... Zonder dat zij het volk gehoor gaven. Zo ook zullen zij roepen, dat volk, zonder dat ik Abba Yahweh gehoor geef. Je zal van mij leren hoe je mij behandelt. Is dat wraak? Oh nee, dat is een stevige les die je gaat krijgen. Als je een ongehoorzame zoon hebt, dan komt er een dag, dan vraagt hij om een ijsje. Waar de ijskar erbij staat en dan zeg je, je krijgt geen ijsje. We nemen zelf een een ijsje, ik blijf maar even wachten. Om hem te laten beseffen dat hij een houding heeft aangenomen al een hele lange tijd... tot hij niet meer van de vreugde van dat koninkrijk van jouw familie of gezin kan genieten. Zo werkt dat ook. Hij riep zonder dat ze gehoor gaven. Ook zij zullen roepen zonder dat ik gehoor geef. Wie zegt dat? Yahweh. Van de heerscharen. Dat is ernstig als je dit tegen zijn volk gaat zeggen... Geen kleinigheid. Hoofdstuk 8, vers 1. Even doortikken. Het woord van Jawe de geschieden, aldus, geschiedenis, dat is gebeurd. Het geschiedenis al dus. Zo zegt Jawe de Heerscharen, ik, ik ben voor Sion. Hé, hey, wat was Sion ook alweer? Volk van God, hè? Jeruzalem. Dat is voor Sion, waar de tempel staat. hè? Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand. Voelt het goed of voelt het niet goed? Ik hoef geen antwoord te geven. Ik blijf even hangen die vraag. In gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. Zo denk ik. Dat is. Uh, hè? Of is dat niet positief? Is het negatief? Ja, ja. Is het positief of is het negatief? Dan moet je gewoon verder lezen. Dan gaan we het verstaan. Ik ben voor Sion in een grote ijver ontbrand, in gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. Zo zegt Yahweh, ik keer weder tot Sion. Nou, als dat geen, geen halleluja begint te brengen onder dat volk. Maar hij zegt nog niet wanneer. Ze zijn net uit, uh, uit Babel gekomen. En die profeet Zachariah, Aliachi en, en zo, die profiteren in die periode. In de opbouw weer van Jeruzalem. Ze zijn net te beginnen de eerste, eerste terug te komen. Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand, in vuur en vlam. Gloeiende ijver, ik ben ontbrand. Yahweh, ik keer weder tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem. Amen. Jeruzalem zal de stad der trouw en de berg van Yahweh de Heerschare zal de berg der heiligheid genoemd worden. Nou, kijken we daar niet naar uit? Is het zo geworden? Echt niet waar. Hoewel in de tijd van uh, Babel nog gesproken wordt, is het vandaag nog niet zo. Israël is wel teruggekomen in Jeruzalem. Ze hebben wel de tempel gebouwd, maar de hele boel is weer in elkaar gestort. Ze zijn het land uitgedreven. Hoeveel jaren zijn ze niet weg geweest? We mogen nu meemaken tot de eerste weer terugkomen om het land te bouwen. Ze willen graag de tempel bouwen, maar er zitten nog wat uh, islamieten tussen. Het valt echt niet mee. Ik denk echt dat Yeshua terug moet komen om de boel schoon te vegen. Helemaal schoon te vegen en onder zijn leiding de tempel gaan bouwen. Hebben we vandaag geen tempel meer toevallig? Ja, natuurlijk hebben we een tempel. We hebben geleerd van Paulus, gij zijt het huis gods, gebouwd in de geest... Wij zijn het lichaam van Yeshua. Wij aanbidden God in alle waarheid en waarachtigheid, Want we erkennen de Zoon van zijn liefde. Dus we zijn met elkaar het huis van God. Gebouwd in de geest. En we zien uit naar dat gebouw wat gebouwd gaat worden. Want ik denk dat het een gigantisch gebouw gaat worden. Over een heel groot vierkant verdeeld gaat worden. Maar de Heer die zal dat laten zien. Eén ding is duidelijk. Hij heeft het over de berg van Yahweh de Heerschouw. Het zal de berg der heiligheid genoemd worden. Zachariah 8 vers 4. Zo zegt Jaweh de heerscharen. Hij blijft dat maar zeggen. Dat gaat maar door in Zachariah. Zo spreekt de heer. Zo spreekt Jaweh. Er zullen zelfs weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten. Ieder met een stok in zijn hand vanwege zijn hoge leeftijd. Wie weet zitten daar inderdaad wel mannen en vrouwen met een stok in de hand. Die allemaal weer 120 jaar en 150 jaar zijn. En ze worden al 200 jaar. Ik denk nou mensen we gaan een tijd tegemoet. Ook al zal ik in die tijd een stok hebben. Kun je het voorstellen, Willem met een stok? Dat gaat toch niet? Maar daar staat toch, er zal een tijd komen... dat Willem er met een stok zit tussen de oude mannen en de oude vrouwen. Ze zitten er al. Ja, ze zitten er al natuurlijk. Hè? Ook zullen de pleinen van de stad vol van jongens en meisjes zijn die daar spelen. Die zijn er ook. Dus de oude mannetjes en de oude vrouwtjes met stokken en met die looprekjes. Ja, die lopen er rond. Maar ook kinderen die dartelen. Zo gaat de toekomst worden, lieve mensen. Gaat hij weer. Zo zegt, ja, wederheerscharen, al zal dit in de ogen van het overblijfsel. Hé, hey, dat is een beperking. Wat is ook weer een overblijfsel? Er waren er duizend en door alles heen zijn er van die duizend nog maar tachtig overgebleven. Die in de wegen van de heer wandelen met blijdschap en vreugde en wars zijn van elke zonde en ongerechtigheid die in de Heer wandelen, verzoend zijn door het bloed van Yeshua... die een vreugde zijn in het aangezicht van de Heer. Er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Want zelfs dat overblijfsel, al is het klein... is nogthans genade van God, dat er een overblijfsel is. Nou zegt de Heer, zo zegt Yahweh de Heerscharen... al zal dit in de ogen van dat overblijfsel... van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn. Zou het dan ook in mijn ogen... ...van Abba Yahweh, te wonderlijk zijn? Vraagteken? Wat is dat? Is het woord van Yahweh? Hij vraagt het? Zou het dan ook in zijn oog te wonderlijk zijn? Het blijkt in de ogen van vader Yahweh niet te wonderlijk te zijn. Want hij ziet eruit naar die dag dat hij komen zal... ...en de volledige prijs is voor ons betaald door zijn eigen zoon. We zijn gekocht en betaald door het kostbare bloed van Yeshua... En naarmate we dat gaan verstaan... zullen we dat bloed niet graag willen verontreinigen. Het is helemaal niet leuk om in zonde te leven. Totaal niet. Zo zegt Yahweh de Heerscharen... zie, daar komt hij. thema voor vandaag... zie, ik verlos mijn volk. Wij worden niet verlost door zomaar iemand... een strijder of weet ik van wie... een grote geweldige man of vrouw. Niemand zal u verlossen... Uiteindelijk zegt hij, zie ik, Abba Yahweh verlos mijn volk. We weten wel dat hij het doet door zijn eigen zoon. En tot hij zijn leven heeft gegeven, kostprijs voor ons allemaal, die het aanvaarden. Zie ik, verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang, de zon. Waar is dat land? Waar is dat land van de opgang en van de ondergang? Dat dus heel de wereld gewoon. Overal komt de zon op en gaat de zon onder. Dus de hele wereld vindt in de ogen van God verlossing. Zie, ik verlos mijn volk. Waar het ook in de wereld zit. Waar het ook zit. Uit de hand van de opgang en uit het land van de ondergang van de zon. Ik, Abba Yahweh, breng hen terug. Zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen mij, Abba Yahweh, tot hun volk... En ik, Abba Yahweh, zal hun tot een god zijn. Wie is onze god? Abba Yahweh is onze god. En buiten hem is er geen god. Want er is maar één god. En hij is de enige. En buiten hem is er geen ander. Dat is gewoon Torah. Yeshua is de enige geboren zoon van God. Door het spreken van God verwekt in een maagd Maria. Geboren. Hij heeft geleefd. En hij is gestorven. Het is een wonderlijke ervaring om hem te leren kennen, om te zien hoe God verzoening heeft gebracht. Daarom zijn wij ook zo gelukkig. En nog gestaan. En nog, ja zeker wel. Ja. Ik breng hen terug, zij zullen binnen de muren van Jeruzalem, zij zullen mij tot een volk zijn, ik zal hun tot de God zijn, in trouw en in gerechtigheid. Mooie woorden, in trouw en in gerechtigheid. Nog steeds gerechtigheid. Ja, natuurlijk. Alles zal volkomen binnen de regels van de Torah functioneren. Want dat zijn de regels van het Koninkrijk van God. Wil je deel hebben aan, de aan, aan het Koninkrijk van God? Wandel in vreugde binnen de kades en binnen de Torah van het Koninkrijk van God. Hij heeft het ons geleerd door Mozes. Dan gaat hij weer. Zo zegt, ja, we, de heerscharen. Zo blijft hij aan de gang in dat boek. Laat uw handen sterk zijn. Oh ja, ja. Wie? Gij. Broeder en zuster, die in deze dagen uit de mond der profeten deze woorden hoort. Mooi hè? Het woord van die profeten moet je in die dagen horen. Uit de tijd toen het huis van Yahweh, de tempel, de heerser, de tempel, gegrondvest werd om te worden gebouwd. Dus er zijn al woorden gesproken door Salomo. He, toen de tempel werd gebouwd en ingezegend. He, waarvoor zou die tempel zijn? Alleen maar voor het volk van Israël. Oh nee, Alle volken van de hele wereld zullen hier komen aanbidden. Er gaat een dag komen, dan kunnen we afgevaardigd worden vanuit Nederland. En er gaat een hele delegatie met rijkdommen en met gaven naar de tempel van de Heer om het aan te bieden. Zoals kort geleden de mensen, die zwarte mensen uit, hoe heette dat land? nieuw guinea ja. Ethiopië. He. Irian Jaja, he, heel dat volk dat trok op en dat kwam hun offer brengen in de tempel, althans in Jeruzalem. Schitterend, tot zo'n volk, waar wij de dingen ook, oh, die komen uit de Rimboe, uit de Boes. Ja, ze gaan ons voor, lieve mensen. Laat uw handen sterk zijn wie gij, broeder en zuster, in deze dagen uit de mond van de profeten deze woorden hoort. Wij horen ze vandaag ook. Uit de tijd toen het huis van Jabe de heerschaar de tempel gegrond werd om te worden gebouwd. Wij horen nog steeds die woorden. Hoe te wandelen in dat koninkrijk van God. Want voor die tijd... voor die tijd... was er voor geen mens iets te verdienen. Het vee leverde niets op. Ook was de gaande en de komende man... niet veilig voor de vijand. Zo was het leven in Israël. En ik, Yahweh... Zetten alle mensen tegen elkaar op. Nou, dan nou breekt toch je verstand. Vind ik ook niet? Wie zet ons tegen elkaar op? Is dat Satan, de duivel? Wie zet ons tegen elkaar op? Had je dat verwacht van onze God? Hij zet ons tegen elkaar op. Om welke reden dan ook. Het wonderlijk is, als we tegen elkaar opgezet worden... dan zullen we ook leren in welke hoedanigheid we daarmee om zullen gaan... Want we hebben natuurlijk grote verschillen onder elkaar. Het is wel een wonder dat we hier met vijftig man bij elkaar kunnen zitten toch? Uit zoveel verschillende denominaties waaruit we komen. Maar Abba Yahweh zette alle mensen tegen elkaar op. Als de engel uitgaat naar Biliam, kunt u nog herinneren? Dan zegt de engel, ik ben uitgetrokken als uw tegenstander. Dan staat er Satan. Dus de engel van God treedt op als Satan... Tegen Biliam. Dat betekent gewoon tegenstander. Dus de engel des heren treedt op namens Yahweh als tegenstander. Wie was de tegenstander van Abba Yahweh. En dat hebben wij precies hetzelfde probleem. Als wij in goddeloosheid wandelen en we zijn niet trouw in alle wegen... dan zal vader zich als tegenstander van ons betuigen... Vader die zal ons tegen elkaar opzetten, opdat uit de strijd die er zal ontstaan, de rechtvaardige zal bloeien. Wat denk je? Omdat we gesnoeid worden, lieve mensen. Hè? De druiventak, weet u nog? Klik, klik, net zolang tot er één trosje overblijft en die kan allemaal uitgroeien. Prachtig, dat is dan de vrucht waarvan de landman eet. Maar hij snoeit wel, hij snoeit wel, dat doet hij ook in ons leven. Ik, ja, wij zetten alle mensen tegen elkaar op. Geldt ook voor ons. Dus als u toevallig tegen elkaar opgezet wordt. dan denkt nou, de duivel die zit me tegen. Hij jacht me tegen mijn broer aan. Ik zat hem. echt niet waar. Vader heeft een reden gevonden om u tegen uw broeder op te zetten. En hij kijkt ook mee hoe je die zaak oplost met elkaar. Als we dan zo verzoend zijn door het bloed van Yeshua. dan zal het moeten blijken uit uw handelwijze. Maar, vers 11. Nu ben ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zoals in de vorige dagen. Heftig, hè? Luidt het woord van Yahweh de heerscharen. Dus nu, zegt hij, ben ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zoals in vorige dagen. Dat is niet omdat God veranderlijk is, maar hij voert een oordeel uit. Want het zaad gedijt, dat betekent het komt tot bloei, de wijnstok geeft zijn vrucht... Het land geeft zijn opbrengst, de hemel geeft zijn dauw. ik doe het overblijfsel van dit volk, alles beërven. Oh ja, dat klinkt toch wel goed. Word je er blij van? Ja, dit zijn de beloften van de Heer. Je moet juist op de beloften die hij geeft bouwen en getuigenis geven. Zo spreekt de Heer. Maar je moet de andere getuigenissen van God over jou, in je ongerechtigheid, ook niet vergeten. Dan blijf je in balans. Ik doe dat overblijfsel, de remnens van dit volk, alles beërven. Gelijk gij onder de volkeren, zegt hij tegen zijn volk, vervloekt geweest zijt. Nou, als er één volk vervloekt is, is het geweest, dan is het wel nou Gods volk geweest. Vindt hij ook niet? Ze zijn tot de, tot de brandovens vervloekt geweest. En niemand redde ze. Niemand heeft ze gered. Gelijk gij onder de volken vervloekt geweest zijt, o huis van wie? Van Juda en huis Israël. Dit is dus gans Israël, hè? alle twaalf stammen. Doordat ik u heil schenk en zegen worden, vrees niet, laat uw handen sterk zijn. Zo, nog een keer. Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, O huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij doordat ik Abba Yahweh u heil schenkt. Van wie krijgt het Joodse volk zijn heil? Terwijl de hele wereld ze uitscheldt, kwalijk behandelt. en God ze voor jaren heeft laten gaan, hoewel nooit uit zijn hand, hij laat zijn volk nooit in de steek, hij geeft ze wel over aan de vijand. Maar hij laat ze niet in de steek. Hij geeft ze wel over aan de vijand vanwege hun eigen gedrag. Doordat ik zeg Abba Yahweh, u heilschenk een zegen worden. Vrees niet, laat je handen sterk zijn, dus zelfs in de verdrukking als we geslagen worden, laat je handen sterk zijn. Zo zegt Yahweh, komt hij weer. Als ik, zegt Abba Yahweh, mijn voorgenomen had u kwaad te doen, heb je echt toen uw vaderen mij vertorende, zegt Jabe de Heerscharen, en met mij niet berouwde, hij had er niet eens berouw van, vader. Hij was torner geworden, hij heeft geen berouw van zijn toren, want het is een rechtvaardige toren. Zo heb ik in deze dagen mij weer, dus dat is opnieuw, voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda, wel te doen. Dus ze krijgen de klappen van vader, omdat ze die verdiend hebben. En dan komt er een dag die zegt, ik ga jullie wel doen. Zijn ze dan zo gehoorzaam geworden? Nee, dat is genade van God. Dat gaat helemaal buiten het volk om. Hij heeft gezien, ze hebben de slagen moeten verwerken. Ik heb in deze dagen mij weer, opnieuw is dat hè. En weer, en opnieuw, en opnieuw, ook in ons leven, opnieuw... ...mij voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda wel te doen. Vrees niet. Vrees niet. En er staat een uitroepteken achter. Hij spreekt dat met stemverheffing. Vrees niet, zegt hij. Ik heb gekozen om jullie wel te doen. Zou heel Israël het snappen, ook vandaag de dag? Want ook in Israël leven vele soorten joden, hoor. Gelovigen en ongelovigen. Geslagen joden en overwinnende joden. Alles in Israël is exact hetzelfde zoals onder ons. Maar hij heeft ervoor gekozen om dat volk terug te brengen. En heel de wereld daaromheen heeft alleen maar het nakijken. Ze kunnen boos worden en woeden. Ze willen dat volk vernietigen. En met de minste keer als ze willen klappen uitdelen, geef vader klappen. We zullen afsluiten met een klein stukje uit het uh, Nieuwe Testament. Want het is toch wel goed dat we onszelf positie bepalen... Hè, als we iets uit het Oude Testament lezen. Zijn hier discipelen, broeder en zuster? Het gaat niet alleen om de twaalf, het gaat om discipelen. Discipelen zijn leerlingen. We zijn leerlingen van Yeshua. Rabbi Yeshua, Hij is onze meester. Ik ben uw meester, zegt Hij. We hebben maar één meester die we dienen, waarvoor we duigen. Een discipel, broeder en zuster, staat niet boven zijn meester. Hoe zouden wij boven Yeshua kunnen staan? En een slaaf staat ook niet boven zijn heer. Nou, twee plus twee is dat, hè? Twee plus twee is vier. Een discipel staat niet boven zijn meester en een slaaf niet boven zijn heer. Dit is wel belangrijk. Het is namelijk genoeg, zegt Yeshua, voor de discipel om te worden als zijn meester. Zoals een slaaf moet worden als zijn heer. Slaat het ook op u, wat je nou leest? Vindt het niet mooi als je dit leest? Het doel waarom wij volgelingen van Yeshua zijn, is om te worden als Yeshua. En dat is mogelijk. Want Yeshua heeft niet overwonnen omdat God hem extra kracht gaf. Hij is als mens verzocht geworden zoals wij. Maar hij is niet geschakeld. Hij was trouw tot aan de dood. Als hij honger had, had hij van stenen brood kunnen maken. Had hij gewoon gezegd: Word broodjes. Dat heeft hij niet gedaan. Als hij dat gedaan had, was onze verlossing nooit meer gekomen. Dan had hij door eigen kracht en macht overwonnen om zijn honger te stillen. Als je die hoofdstuk verder uitleest en je begrijpt wat die overwinningen zijn... ook al staat er dat hij door de duivel verzocht wordt... de verzoeking is precies hetzelfde bij Yeshua als bij ons. Wetende dat je macht hebt om iets te doen... maar die macht die hij van God zijn vader gekregen had, niet gebruiken om tot overwinning te komen en te eten. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester... en voor de slaaf als zijn heer. Indien men aan de heer des huizes de naam Beelzebul heeft gegeven... Lieve mensen, hoe gaat hij nou zijn huisgenoten noemen? Wie van u is er wel eens uitgescholden? Hey, duivel dat je er bent, Beelzebul. <lacht> ja, echt waar. Het is jammer dat je niet allemaal je handen opsteekt. Ik denk dat je te weinig getuigt. Zodra u gaat getuigen over wat wij met elkaar in die afgelopen jaren hebben ontdekt. Dan krijgen je familie, je vrienden heel... Die familie krijg je tegen of ze bekeren zich en ze komen zitten. Maar ze kijken je heel raar aan als je de Sabbat gaat vieren, je gaat de feesten vieren. Je getuigt dat Yahweh de enige waarachtige God is en tot de drie eenheid een onzinverhaal verhaal is. Er is maar één God en dat is Yahweh. Je hebt niets meer te maken met menselijke dogma's en filosofieën. Je moet zeggen wat God zegt. Dan word je pas echt vrij. Indien men aan de Heer des Huizes, dat is Yeshua, de naam Beelzebul hebben gegeven. Hoeveel dan meer aan jullie? Hij genast de zieken. Moeten wij de zieken gaan genezen? Echt niet waar. Hij was de zoon van God. Met een bijzondere zalving. En omdat hij de zieken genast, de doden opwekte, dan zeg je, ja, dan gaat er gaat toch wel iets gebeuren. Dan is hij natuurlijk de Messias. Waar we al zo lang op zitten te wachten. Ze hadden aan zijn wonder en tekenen moeten erkennen dat Yeshua Messias is. Zodra iemand zegt, maar dan bent u de Messias. Nou zit hij dat hebben vader en moeder jou niet geleerd, maar dat heb je van, van de vader geleerd. Dus iemand die beleidt dat Yeshua de Messias is, de zoon van God, is uit God geboren. Iemand die zegt, Jezus de zoon van God, Jezus de Christus, je gaat toch weg. Het is gewoon een mens. Hij is doodgegaan. Hebt hij zijn volk verlost? Als je in strijd bent met Joodse broeders en zusters... die een beetje overgaan naar het Jodendom... dan heb je hele vervelende discussies. Maar in wezen hebben ze Yeshua als de Messias overboord gegooid. Dat is het probleem. En ieder die niet beleidt dat Yeshua is de Messias... is niet uit God. Indien iemand niet beleidt dat Jezus is de Christus... is het een antichrist. Amen. Er staat er hoor, Johannes 3-Johannes. Als iemand niet beleidt dat Yeshua is de Messias, niet de Christus, is die een antichrist. Dus als mensen van ons uitgaan en het jodendom gaan aanhangen... en daardoor Messias Yeshua overboord gooien, anders kunnen ze dus geen conversie doen... dan hebben ze de Messias verworpen en dan zijn ze in het oog van Johannes antichrist geworden. Let goed op, er zijn nog vele antichristen gekomen, terwijl de echte antichrist... Ze hebben nog gaat openbaren. Maar wij weten hoe dat zal zijn. Indien de Heer Huis is Yeshua... ...al bij Elzebul genoemd wordt... ...hoe gaan ze u noemen... ...als u gewoon in getrouwheid wandelt. Nou zegt hij in Matthäus 10 vers 34... ...meent nou niet... ...dat ik gekomen ben om vrede te brengen... ...broeder en zusters. dit zegt Yeshua. Ik ben hier gekomen om vrede te brengen... ...maar het zwaard. Nou, weer zo'n rare opmerking. Hoe bedoel je, moeten wij gaan vechten... Nee, door ons getuigenis ja, worden we daaraan overgeleverd. De mensen kunnen het niet van je horen dat de Sabbat nog steeds de zevende dag van de week is. En dat Yeshua de Zoon van God is en niet God zelf. En dat de mensen dan zeggen, ja maar God zelf is Yahweh... en Yeshua en Yahweh zijn eigenlijk dezelfde persoon. Hij is opgesplitst. Het is een, een verhaal wat helemaal niet past, zelfs niet in Torah. Een Messias die wordt uitgezonden door iemand... Dus vader zendt zijn zoon... die hij verwekt heeft in de maagd Maria. En die zoon is als Messias gekomen... en heeft Israël getoond wat de wil van de vader is. Zelfs tot aan de dood van zijn zoon toe... was vader bereid om zijn zoon over te geven... om u te winnen en uit genade het koninkrijk van God in te leiden. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, zegt de heer... maar om het zwaard. Want ik ben gekomen... Om tweedracht te brengen. Zo lieve mensen. Dat kan toch niet in een in, in, in christelijke gemeente. Of in een messiaanse gemeente. Dat kan toch helemaal niet. Maar dan staat het door al duidelijkheid. Ik ben wel gekomen om tweedracht te brengen. Tussen de man en zijn vader. De dochter en, zijn moeder, en de moeder. Zelfs de schoondochter en de schoonmoeder. Nou, Met schoonmoeders heb ik wel wat. Oeh. Dat begrijpen alle mannen wel. hè? Maar tot de tweedracht is. Dat, dat blijkt wel een beetje de wil van God te zijn. Want in die tweedracht moeten we iets anders tot stand brengen. Daarin kunnen we laten zien dat we veranderde mensen zijn. Dus je kan zelfs je schoonmoeder een kus geven. Ja, schoonmoeder. Dus als we denken, van een gladdekker, dat doet hij alleen maar om, uh, om een dochter te hebben. Je weet nooit hoe mensen denken. Hè? Ik denk zo niet hoor. Iemands huisgenoten, zegt hij, zullen ze vijanden zijn. Heeft u dat ervaren in uw leven? De dag toen u ging kiezen om sabbat te vieren? Al de dag toen je rinkies te doen, dan Ja, maar Jezus, maar Jezus, dat is mijn Heer. Ik kom zelf uit gifmeerde gemeentehuizen, traditioneel, Zwarte kerk. Toen ik hardop ging zeggen tot ik Jezus had aanvaard als mijn verlosser. Dus, dat kan je zomaar niet zeggen. Dat moet je van God gegeven worden. Alleluia. Amen. Ja. Maar als je dan Amen ah, zei, snapten ze dat niet. Ja. En dat is niet omdat het verkeerde mensen zijn, maar ze zijn in de traditie opgevoed. Dat kan zomaar niet hoor. Tot de genade van God aan je gegeven wordt. Je moest dit, je moest dat, je moest En dan. Afijn, er waren hele rituelen. Dat is verlossing om daar uit los te komen. Want onder die kringen kan je je boodschap ook niet meer kwijt over de genade van God. Dus je moet eruit trekken. En elke keer ben je uit moeten trekken. En er komt ineens een dag zit je op Nou, ik weet niet wat u in uw hoofd heeft zitten. Want ik weet het soms zelf niet. Want we hebben natuurlijk nooit gedacht laten we eens een Messiaanse gemeente op gaan richten. Nee, dat zijn dingen die door de wedergeboorte ontstaan. Je zit op een gegeven moment met vijf, zes, zeven mensen aan een tafel in je eigen huis. En het is zo heerlijk om erover te praten. En er komen mensen bij. En dan heb je de tien. Die zeggen, nou zullen we niet meer een zaaltje gaan huren? Ja, dan ga je een zaaltje huren. En ineens komen er mensen die je nooit gekend hebt. En dan kan je de boodschap mee delen. En die gaan weer verder om het verder uit te delen. Nou lieve mensen, je huisgenoten, dus je vader, je moeder, je vrouw, je kinderen kunnen je vijanden worden. Weet waar je aan begint. Maar het zal een zalige overwinning zijn. Verblijd u in de Heer ten alle tijden, zegt Filippense Paulus. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Zeg je amen? Echt waar. En verblijden is een werkwoord. Verblijden moet je doen, al zit je in de put. Al zit je zoals onze zuster hè, met de dood voor ogen, ze zal de Heer loven en prijzen. En ze zal met een getuigenis op de lippen gaan, als ze moet gaan. En daarom steunen we elkaar. Daarom zullen we met mensen, met een getuigenis, ook een getuigenis kunnen geven aan de plaats van het graf. Kunt u het volgen? Zelfs in het graf, als we mensen begraven, zullen we de Heer lof en eer brengen. We zullen om de grafplaats heen een loflied tot de Heer zingen. Ook al snapt de wereld er niks van. Ze zijn te zingen rondom het graf. Moet je nou eens kijken? Dat is wonderlijk hoor. Om dat te doen, maar dat doe je uit geloof. Lieve mensen, uw vriendelijkheid, zei wie bekend? Alle mensen, vriend en vijand. Want de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alle uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Mooi is dat eigenlijk, hè? Dus als we tot vader bidden, kunnen we alleen maar dank zeggen. Vader, dank u wel voor die verdrukking. Oh, hè? Dank u wel voor de verdrukking, want daardoor heb ik u leren kennen als een waarachtig God. Die een helper is voor zijn volk. Nee. Hè? Hij stuurt de engel des heren. Hoe zegt hij dat ook alweer? De engel des heren. Is van degene die hem vreest. Ja, van degene Prijs de heer. Nou, je, weer, je bent al een van de laatste keren hier nou, maar je hebt toch weer een punt verdiend, vind ik hoor. Eigenlijk moet iedereen het zeggen, denk je. De engel des heren lege zich rondom degene die hem vrezen en rukt ze uit. Dat hebt hij gezegd. Dus de engel des heren wordt naar ons gezonden. Naar hen die het heil beerven. Daar kun je op rekenen, als het je moeilijk gaat. Zeg je vader, u tot die engel belooft... Dan zou hij nog zeggen, heb je geen geloof? Dat weet je toch? Eigenlijk staat hij al achter je. En nu zitten wij nog te smeken, maar is die engel. Terwijl die al achter je staat voor je bescherming. Waar liefde woont, liefde. Waar liefde woont, daar gebiedt de heer zijn zegen. Hij zegt niet, heb elkaar lief, misschien geef ik je de zegen. Het is een gebod. Hij zegt, als de liefde onder u woont, ik gebied daar mijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar, woont hij zelf. daar wordt zijn heil verkregen. En, het leven tot in? Ja. Eeuwigheid. het? Zijn jullie allemaal geïnformeerd geweest? Jullie kennen die tekst uit je hoofd. Huh? Een klein stukje nog. Tevreden Gods broeder en zuster, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. God is tof. Een goede maand. Prijs de Heer voor zijn genade. Ja. Gebied de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Nou, Ja, je kent het niet.